Ismaël de Bruin met het NMR Journaal. Paus Franciscus heeft in Frankrijk opgeroepen... tot een brede Europese aanpak van het migratieprobleem. De paus deed dat in Marseille... in aanwezigheid van bisschoppen uit het Middellandse zeegebied. Hij zegt dat de crisis ertoe leidt... dat de Middellandse zee verandert van de wieg van de beschaving... in een zee van dood, een begraafplaats van de waardigheid. Het migratievraagstuk moet volgens Franciscus niet worden gezien... als een invasie en ook niet als een noodsituatie... maar als een gegeven van onze tijd.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 Het afgebrande schip Fremantle Highway is aangekomen in de haven van Rotterdam. Donderdag vertrok het schip vanuit de Groningse Eemshaven waar het sinds begin augustus lag. Het schip met 3800 auto's aan boord vloog in juli in brand ten noorden van Ameland. De afgelopen weken zijn alle auto's van boord gehaald. In Rotterdam worden reparatiewerkzaamheden uitgevoerd en dat duurt naar verwachting ongeveer vijf maanden.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 Dit is Helene de Geest van de ANWD. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam... staat tussen Muiden en Knap het een file van 4 kilometer. De vertraging is daar 10 minuten. Het heeft te maken met de afgesloten A10 Zuid. Daardoor ook file op de A9 van Diemen naar Alkmaar... tussen Amsterdam, Gaasperdam en Naalsmeer. Daar is de vertraging 20 minuten. En op de A10 Noord en Oost... tussen Durgerdam en Knap het ook 10 minuten tijdverlies.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 Zo zijn we lekker bezig uh, op deze zaterdagmiddag, uh, Benno. Vorig uur de Dirty Opman aan het begin. En Nu uh, de ja. Wild Boys van Duran Duran. Nou, geweldig. Lekkere geweldig. muziek uit de jaren 80. Nou, we laten de winter achter ons, want we gaan evenementen hebben hier in Zalvoort. En niet zomaar evenementen, nee. Mooie evenementen en ook heel veel evenementen. Ja, want het is. Uh, je denkt nou ja, na nou, zo'n zomer is het allemaal wel een beetje voorbij. Sterker nog, het begint pas. En uh, met name de maand oktober, die staat helemaal bol. En uh, ja, morgen hebben we. Uh, nou, het is ook een evenement, dus geen Zandvoort evenement. Maar het gaat wel door Zandvoort heen. En dan heb ik het over de halve. Uh, van Haarlem. En uh, ja, dat uh, ik zat er gisteren zo Hoe heette dat, dat vroeger ook weer? De Trosloop. Ja, precies. En toen werd het. Uh, eens even kijken. De, en toen werd het de Trosloop. En toen werd het het uh, Zilveren Kruis Achmea Lopen. Le lekkere, makkelijke naam. Zilveren Kruis Achmea Lopen. Uh, en nu heet het officieel sinds 2014 de Vitamin Store is de hoofdsponsor. En daar, daarom heet het eigenlijk dus ook... Vitamine Store Halve Maan van Haarlem. Maar ja, dat krijg je toch niet uit Nee, nee, nee. Dat nee. is niet te geloven. Stel dat je verslag doet... Uh, ja, naar, uh, en wat is de Halve Maan dus, uh, van Haarlem? Dat is dus een halve marathon. En, um, maar als je dan eigenlijk goed gaat kijken... hoeveel van die halve marathon gaat er door Haarlem heen? Nou ja, dat is misschien uh, drie, vier kilometer. En heb je het echt wel gehad. En, uh, dus de rest gaat allemaal door... Onze buren, de Bloemendaal en door wat heen. Oh, komen ze bij mij ook uh, door de straat? Volgens uh, mij wel, hè? Ja, dat zou kunnen. Ja, ik op uh, Katstraat of uh, van Lennepech? Ja, ik weet het eigenlijk niet precies meer. Ik heb hem ooit zelf een aantal keren gelopen, maar toen heette het nog de Trosloop. Zat jij niet op de motor? Uh, ja, heb ik ook twee ja. keer gedaan, maar ja, daarvoor ja. heb ik het één keer lopend gedaan. En toen uh, zat ik als uh, sportverslaggever bij Haarlem 105, bij de collega's... En toen nog had, uh, hadden ze me een, uh, een draagbare telefoon meegekregen. Uh, en niet zo'n mobieltje als dit, wat je iedereen gewoon in je broekzak steekt. Nee, dat moest echt in een tasje, moest ik dat hele ding uh, meeslepen. En loeizwaar. Loeizwaar, en toen was die nog halverwege nog leeg ook. Het was een, een enorme accu wat ik meesleefde. <laughs> En die Michel uh, uh, Marcel-Kleren, die, uh, de, die deed de overal presentatie in de studio. En die liet dan ook gewoon de lijn openstaan. Terwijl ik dus heigend en buffend over het visserspad uh, me richting uh, Zandvoort worstelde. Um, en dat was natuurlijk ontzettend leuk. En uh, uiteindelijk, uh, ja, is het... Uh, allemaal wel weer goed gekomen. Zeker weten. Maar goed, ja. hou er dus rekening mee. Dat, uh, dat waar daarvoor wilde ik er eigenlijk ook zeggen. De hal van Haarlem uh, betekent ook dat allerlei wegen morgen zijn afgesloten. En uh, er staan wel overal borden, zag ik in ieder geval in Bloemendaal. En uh, dus uh, hou er rekening mee dat, je, uh, nou ja, dat sommige wegen dus e tijdelijk even dicht kunnen zijn. Zeker. Nou, we hebben ook het uh, voetbal. En uh, ja. er gebeurt heel wat. Want het oh ja. staat inmiddels 3 tegen 0. Zo. Tegen Hoofddorp. Ja. Ja. En er wordt uh, flink gescoord uh, door uh, SV Zandvoort. Eerste doelpunt van uh, Nigel Castine. Uh, en uh, even kijken. Tweede doelpunt van uh, Raymond uh, Lageburg En Cayenne uh, uh, Lok had 1-0 gescoord trouwens. Oké. Okay. En uh, het derde doelpunt is juist... Uh, Scoort door Jeffrey Samsing. Nou, dat is dus, dus uh, goed. Dus we zijn weer uh, helemaal op de hoogte, hè? <laughs> de is... doelpunten uh, daar uh, op Duitsersveld. Gaat lekker. Ja. Dus zometeen horen we daar meer over uh, van uh, Rob van den Berg. Gaan we naar het volgende plaatje doen, toch? Ja, dat gaan we uh, even bellen, ja. Zeker. Mm. Nou, het volgende plaatje is een nieuwe plaat. Hier oh. is uh, Drake en uh, Slime It Out... ...te samen met Zista. I don't know. I don't know what's wrong with you girls. I feel like y'all don't need love. You need somebody who could micromanage you. You know what I'm saying? Tell you right from wrong. Who's smart from who's a fool. What you tend to use for which food. Like, I got a schedule to attend to, though. I can't really. You bitches really get carried away. Make your mistakes, then you beg me to stay. Got me wigging on you like American tape my mind in a terrible place, whipped and changed you like American slave, act like you not used to share it Sheridan's taste, I met the nigga you thought could place. how would there even comparisons made, bitch next time I swear on my grandma the grave, I'm slamming you for them kid choices you made, slimy Slimming you out, slimming you out Hey, this ain't the littlest I could get on you bitches Send wires on wires on wires like Idris Lucky that I don't take back what was given I could have you on payment plan till your hundred and fifty And my star right here, she got some bars for y'all niggas So I'ma fall back unless lessons I taught her shit for a minute. Slime you out, slime you out. Turn it down single, hè? Yo, de sisa, samen met uh, Drake en Slimy Jong out. We gaan weer naar uh, Duitsveld, het slot van de eerste helft en dat gaat volgens mij, ja, heb ik uh, uit een uh, andere bron even binnengekregen, Rob, dat het heel lekker gaat uh, met SV Zandvoort. Ja, het gaat niet slecht mee. Het begon natuurlijk heel goed met die, met die call na twee minuten en toen, nou, na een kwartiertje zat de Zandvoort een beetje in. En toen kreeg er uh, maar een paar goede kansen, maar de keeper Mickey Groot haalt die de uit, hoogbal en een lage schijf in de hoek. En on, Ik denk dat het de 2 of 43 minuten was. Maar valt regelmatig aan een droogschot van, uh, van Raymond. Wat zag dat nou? Lagenburg. Lagenburg. Raymond Lagenburg schiet de 2-0 erin. En uh, de 35 e minuut breekt er eentje door. Goeie paas van, uh, van Louis van de respect. Diep op Kars. En uh, Kars wordt gewoon vastgehouden en neergelegd. Ja, dat rood. Dus, uh, mijn, de rood. We zijn bijna met 10 man verder. Nam we Jesse soms in aan de vrije trap. Ja, die ging er ook nog eens in, dus het is inmiddels is 3-0. En het is nu nog drie minuutjes voor de rust Dus het lijkt een beetje ja. Dat ja. Een nou, dat is een hele mooie eerste helft. Uh, Rob, daar kunnen we blij om zijn. Ja, ze spelen best redelijk. Ze zijn het redelijk verzorgd. En nu ook, dan wordt het wordt lastiger, want ze gaan het al voor de goal hangen en muiden. Dat zouden we allemaal doen. Dus nu moet je de, de ruimtes gaan zoeken. En dat wordt lastiger, denk ik. Maar ja, eerste wedstrijd winnen is altijd lekker en dat mag toch nou niet meer mis gaan, mag je hopen? Hè? Zeker niet. Maar ken jij uh, Hoofddorp trouwens, is het uh, normaal gesproken uh, toch wel een uh, behoorlijke zware tegenstander? Of. Uh... Ja. Eén, het is Amuiden waar we tegen hier spelen en die ken ik inderdaad niet meer. Het was vanuit het verleden al een hardwerkend elftal met een beetje fysieke kracht, maar ik zou dat nu niet meer durven zeggen. Voorbereiding heb ik nog gevraagd, maar wist ook niemand wat ze gedaan hadden. dus Het, het is denk ik niet uh, een graadmeter voor uh, dat het een titelkandidaat. Dat, dan moeten we tegen een stormvallers of tegen Edo misschien spelen, ik weet het niet, maar uh, niet Amuiden denk ik hoor. Oké, oké, oké. Ja, en vroeger was het nog wel een beetje, ja, Amuiden tegen, tegen Zandvoort, dat was nog wel een dingetje hè, ook vroeger. Nou, dat was of, dat waren echt de, het zijn nog derby's natuurlijk. We zitten dicht bij elkaar. Dat geldt ook voor storm van Edel of Kastikeren. Maar ja, het lijkt nu wel een beetje vrij soepeltjes te gaan. Maar ja, die rode kaart speelt ook veel natuurlijk. Maar nogmaals, we begonnen goed. Dus we lopen ons alles verdiend. Oké, okay, nou, mooie eerste helft. Dus um, zometeen komen we terug voor de tweede helft uh, bij je. Dankjewel ja, Rob blij. voor de... Voor dit moment. Ik moet opletten dat ik verslag ga geven. Ja, zeker. Oké. Okay. Ik heb nog een bestuurzicht recent willen wat toevoegen. Nee, nee, we hebben niks meer toe toevoegen. Nee? <laughs> Oké, okay, dan gaan we sluiten. <laughs> Oké, okay, dankjewel hè, voor dit moment. Ja, huppa. Telefoon wordt meteen neergesmeten, hè, Benno. Hoor je dat? Ja, dacht, geweldig, geweldig. Ongelooflijk. Dankjewel, ja. Rob van der Berg. Zo meteen de tweede helft. Ik zit in mijn eentje in Bar Chappelle. Kijken hoe hij jou iets vertelt En ik weet dat jij straks om hem lacht Het ergste is ik mag hem wel Wou dat je alles hoorde waar ik dacht Alle woorden, woorden die ik toen niet zeggen kon Hoor ik jou het hier niet straks Dat had ik, dat had jij Hadden wij moeten zijn Hoe je lacht Hoe je kijkt Deed je dat vroeger En dat waren twee uh, hits achter elkaar. Als eerst een uh, hele nieuwe single van uh, Maxime. Uh, een uh, jongeman uit België. Samen met onze eigen Emma Heester. En dat hadden wij moeten zijn. Zo heet het uh, nieuwe plaatje Leuk. En uh, we draaien met alle plezier hier op de Zandvoorts Radio. Erachteraan What's Missing, de klassieker van Alexander O'Neill. Nog één keer, Benno. Wat gaat het weer morgen doen? Want we hebben morgen Shanti. Uh, ja, wat hebben we morgen Shanti voor? Ja, ja um, uh, wat gaat het weer morgen doen? Uh, het, het wordt uh, een beetje. Uh... Droog geloof ik, ja. Even Beetje over. droog, ja, ik, geen regen. Nee, nee, nee, nee toch wel redelijk weer volgens mij. Geen maar. regen van betekenis. Nou, dat, dat is goed nieuws, want de Chanticore komt eraan. Ja, ja, en minder wisselvallig in ieder geval dan vandaag. Eens even kijken, nou moet ik het persberichten natuurlijk wel even bij... Ja, hier is hij. Ja, morgen, het is voor de 24ste keer alweer hè. Morgen is het 24 september en de 24ste keer, dat vind ik dan wel weer mooi... Op vier locaties zullen wisselend uh, verschillende koren optreden. Uh, voor ieder de smaken wat wils met steun en hulp van de gemeente Zandvoort. moet natuurlijk ook nog wel eens gezegd worden. En vele Zandvoortse ondernemers en vrijwilligers uh, gaat het morgen dus een gevarieerd programma van start. Uh, eens even kijken. Ook natuurlijk onze eigen Zandvoortse enthousiaste zingers die van het eerste uur zijn weer... Uh, Paraat de wapenzangers en die mag je zeker niet missen. Het begint op zijn vroegst eh, om kwart voor elf bij Nieuw Unicum aan de Zandvoortselaan... ...met de officiële opening en daar eh, is een ontmoet en groet door zeven koren maar liefst. En die, dat gaat natuurlijk helemaal los. Rond 11.20 is er eh, in Nieuw Unicum ook een optreden van Dulle Griet... En wie dullig niet is, nou dat moet je dus om 20 over 11 zelf even gaan kijken bij Nieuw Unicum. En na de lunch verplaatsen de koren zich naar het centrum en het strand van Zandvoort. En van 1 uur tot 5 uur s middags worden op vier locaties gezongen. En om 10 over vijf gezamenlijke afsluiting op het Gasthuisplein. En dan is natuurlijk droog weer wel erg prettig. De koren treden op bij Beach Club 10. Aan het strand bij Lauren Hardy in de Haltestraat. wapenverstand wordt op het gasthuisplein. Dat zijn de locaties. En natuurlijk, uh, nou, het gasthuisplein wordt ook dus afgesloten. Ik zou zeggen, komt tot zien en gaat luisteren. Zeker, dat uh, morgen dus vanaf uh, half elf uh, in uh, Nieuw Unicum uh, vindt uh, de opening uh, plaats. Ja. ja, hoe klonk dat nou verleden jaar? We laten een heel klein stukje horen oh, ja. van het uh, optreden op het uh, gasthuisplein. Ja, ben benieuwd. Oh, als je komt. Oh ja, ja, ja kijk. Goed ja. Ja, en op een gegeven moment mag iedereen mee zingen, Benno. Hoor je dat? Of, <kwijnt> ja, ja, nou, als, als het maar gelijk gebeurt, dan is er niks aan de hand. Uh, nee, uh, het, zeker. Ik kreeg <laughs> een beetje de indruk dat het later op de dag was. D uh, dat was het uh, optreden van het uh, verleden jaar. Uh, nou ja, morgen dus uh, weer een uh, nieuw festival. Ja. De 24e op 24 september. Dat yeah. viel mij ook op. Ja, ja, uh, ja leuk hè, leuk hè? Uh, Heel mooi. Uh, nou, wat uh, heel goed klonk. Ja. Een uh, paar jaar geleden kwam deze plaat uit van uh, Nathan Evans. Hier is C. Shanti. Oké. Okay. There once was a ship that put to sea, the name of the ship was a belly of tea, the winds blew up her bow up down blow my bully boy's blow <gasps> Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum One day when the tongue is done we'll take a leave and go.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 For forty days or even more The lane went slack, then tight once more Our boats were lost, there were only four But still that the will did go <gasps> Soon may the willowmen come To bring us sugar and tea and rum One day when the tonguing is done We'll take a leave and go As far as a fair, the fight's still on The line's not cut and the whale's not gone The Willow man makes his regular call To encourage the captain crew and go oh Soon may the Willow man come To bring us sugar and tea and rum One day when the timing is done We'll take our leave and go Soon may the Willow man come to bring the When the timing is done We'll take our yeah, yeah, leave and go Have a minute. Morgen gaat het weer heel gezellig worden hier in Zandvoort. Op het strand en uh, in het uh, dorp tijdens het Shantikoren uh, Festival. Maar begin morgen om half elf bij uh, Nieuw Unicum. Vandaar dat we trouwens uh, de plaats van Nathan Evans uh, voor je draaiden. En zie Chanté, gevolgd door uh, Weng Tjung en uh, Everybody Have Fun Tonight. Zeker. Uh, ja, gaan we feesten feestje bouwen vanavond. Wat gaan we doen dan? Vanavond. Vanavond. Wat gaan we doen? Lekker eten. De lekker eten. <laughs> lekker eten. Uit eten of gewoon thuis eten? Ja, Nee, uit eten. Kijk, kijk, kijk, kijk. Ja, ja, ja, ja. Nou ja, er is in Zandvoort ook voldoende andere dingen te doen. Zeker, zeker. Um, maar we gaan even bij de buren kijken en we gaan uh, zelfs even in Amsterdam, want uh, ja, daar vindt op 14 oktober het uh, Amsterdam Citywalk uh, vindt daar plaats. En men verwacht 11.000 wandelaars aan de start voor de negende editie van de Amsterdam Citywalk. Verspreid over drie locaties gaan deze duizenden mensen aan de wandel. Over 10, 14, 17, 20, 26 en 33 kilometer. Je kan je helemaal het stof van je ogen wandelen. En het wordt heel gezellig. Want onderweg zorgt de organisatie voor entertainment... in de vorm van de gezellige Amsterdamse koring. Kijk, daar heb je het weer. Uh, volkszangers en bij verzorgingsposten krijgen de deelnemers... typische lekkernijen uit de hoofdstad uitgedeeld... Deze posten zijn in en bij bekende plekken... zoals het Zofati Park, de Halempoort en de Amstelkerk. En nieuw tijdens de negende editie is dan ook een bezongen Westerkerk. En daar is een verzorgingspost ingericht. De Venus voor alle deelnemers is op het Stadionplein... voor de deur van het Olympisch Stadion. Daar wordt een wandelfeestje georganiseerd... Nou, en dat is natuurlijk ook allemaal eh, met dans en Jolijts. Eh, je wandelt voor een goed doel. En eens even kijken, dat is voor de eeuwenoude Molen. De Bloem aan de Halemerweg, die al in 1768 op de stadsmuur werd geplaatst. Nou, dat is fantastisch. En die wordt gerestaureerd door het eh, Amsterdam Herstel. Het is een groot eh, bedrijf die ook in, de, in onze regio trouwens eh, eh, oude gebouwen aanpakt. Dus eens even kijken, uh, de website, amsterdamcitywalkbook.nl. Daar kan je alles terugvinden en je natuurlijk inschrijven als je wil. Dan wat dichter bij huis, uh, ook in tijd, is uh, de Parasoelendag op de buitenplaats Elswoud. En dat is op 1 oktober, dus volgende week zondag. van uh, Nee, even kijken, ja, volgende week zondag. Ja, volgende week zondag al. Van half elf tot vier uur en... Uh, ja, we werden, de eerste helft van augustus werd iedereen al verrast... door de grote hoeveelheid paddenstoelen in de natuur. Veel meer dan tijdens de reguliere zomer. Zo gaat het persbericht. De grote hoeveelheid regen deed de schimmels goed... en de zwammen voor paddenstoelen zijn daar de vruchtende van. Een maand later, begin september. Nu dus was het weer droog en warm. Minder geschikt voor de paddenstoelen. Maar ja, het is nu weer gaan regenen... Dus het zal zomaar kunnen dat het weer op, op uh, paddenstoeltjes staan En in uh, is daar staat er gewoon onbekend. En die mag je niet zomaar plukken nee, toch, nee, die nee, paddenstoelen? Nee, nee, dan moet je ze gewoon vanaf blijven. Als je paddenstoelen wil eten, moet je ze bij de Albert Heijn even laten. <laughs> of uh, paddenkuur uh, wil volgen. Ja, dan, ja, nee, dat is levensgevaarlijk. Weet je? Want je weet nooit wat er allemaal in, in zo'n uh, paddenstoeltje zit. Dus nee, blijf er in godsnaam vanaf. Um, maar wil je meer over paddenstoelen weten, dan kan dat dus op die 1 oktober in Elfsvang. Want er zijn doorlopende paddenstoel-excursies van half elf tot drie uur. Um, eens even kijken. Nou, en De paddenstoel is een natuurfenomeen dat al eeuwen tot de verbeelding spreekt in de relatie met kabouters, heksen ja. en toverdrank. <lacht> <lacht> <lacht> Voor de kinderen is de paddenstoelendag dan ook een groot feest, een kabouter puzzeltocht is er. Langs de parastoelen een verhalenverteller en sprookjesverschuren zijn er allemaal. Een knutseltafel voor iedereen en voor kinderen van 6 tot 10 jaar ook een aparte kinderexcursie. Er zijn kramen met koffie, thee een lekkere paddenstoelensoep honing van de imkeren, appeltjes van Elswoud. Het kan niet op, het kan niet op. En um, nou, Ik zei het al, he, van half elf tot vier uur is die paddenstoelendag. Het is entrees gratis. Kijk, dat is even... Um, Belangrijk om mee te delen. Uh, rolstoel toegankelijk is de Elswoud. Behalve de paarden. Die, want de excursies gaan over onverhorde paarden. En het adres is Elswoudlaan 2. Te Overveen. Kom op de fiets. Want er is niet zoveel uh, parkeerruimte. En uh, de parkeerplaats is betaald. Uh, meer informatie, ivm.nl slash Zuid-Kennemerland. Dankjewel, Benno. Ook bij de buur voldoende te doen dus. En uh, in Amsterdam, de Amsterdam City Walk, je had het er uh, net al uh, over. Ja. Met ook uh, Amsterdamse artiesten en uh, ja toen moest ik meteen aan uh, André Hazes uh, denken. Maar we gaan ditmaal van Junior gaan we nog een plaatje draaien. Hier okay. dus Leef. Ja. Ergens in Amsterdam zat aan de bar met een glas een oude wijze man. Hij zag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 Ja, bij de Amsterdam Wall krijgen we allemaal Amsterdamse artiesten, Benno. Dus, uh, Leuk, hè? Ja, dan kunnen we ook uh, André Haassens uh, wel uh, draaien. Je hem ditmaal met uh, de single Leef. Leuk uh, plaatje, zo uh, vlak, uh, of vlak, uh, vlak, vlak nadat de uh, tweede helft is begonnen de wedstrijd uh, tegen IJmuiden. We gaan weer naar uh, Rob toe, daar op uh, Duitsveld. Goedemiddag nogmaals, uh, Rob. Welkom. Ja, we zijn er weer hoor. Hoi, hoi ja. En uh, volgens mij is er gewisseld. Heb ik dat goed of niet? Ja, dat klopt. Er is gewisseld. Karsten Vries had last van zijn knie. Die is eruit gegaan. Die is ervangen door Jelle De Haan. Die treedt in het voetspoor van de legendarische Rick De Haan. Die natuurlijk iedereen in Zandvoort fantastisch kent. Hè? De eeuwige topscorer van Zandvoort. Zeker. Maar het is net begonnen, we hadden al een goede kans op 4-0. Maar uh, Naatje Kostin, ja, die volleerde uh, in de goal, maar kreeg hem er niet in. Maar het wordt wat lastiger, denk ik. Ik denk dat hij naar huis gaat ingraven. Maar we gaan het zien, ze zijn net begonnen. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Nou ja, jij houdt de wedstrijd uh, in de gaten. Ja, mooie uh, mooi eerste helft, hè. Wat, uh, wat werd er in de rust eigenlijk gezegd tegen de spelers? Ga zo door of uh, ja, uh, die hebben we in de pocket of hoe gaat het dan in de rust? Nou, ik moet je eerlijk zeggen, in de, in de rust werd gezegd dat ze bier moesten drinken, want ik stond achter de bar. <laughs> de, de bier drinken? De spelers zou ik, nee toch? Nee, ik kom niet in de kleedkamer, ik stond achter de bar. Oh, oké. En dan maar een bakje koffie of een biertje. Ah, vandaar. Maar ik denk dat ze gezegd hebben dat je moet proberen te gaan voetballen. Je moet die ballen te gaan, want ze zijn toen met een mannetje minder. Probeer ze stuk te spelen, dan kun je die 4 en die 5-0 zeker maken. Maar dat zou ik wel toch uh, normaal vinden als trainer. Dat je die doelpunten gaat maken, dat zou het leuk zijn voor de wedstrijd, voor Oké, okay. nou weer een kans. Ja, ja, oh. Nou, je hoort het wel. Ja, kan jij en Lochtie een uh, voorsprong net naast werken? Dus uh, krijgen hun kansjes wel. Dus ik denk dat ze het nog wel gaan uitrijden. Ja, nou ja, jij zegt dat het uh, 5-0, dat, uh, dat zit er wel in, hè? Nou, ik vind dat ben je nu wel een beetje wel verplicht eigenlijk. Maar het is niet zo makkelijk. Hoor. En een ploeg die niet meer wil en niet meer durft. Want die denkt, ja, ik doe niet veel. Ik zie gewoon alles naar voren. Dus ik, ik, ik weet hoe het is. Maar het is voetballer geweest en het is lastig. Maar laten we hopen dat het ze wel gaat lukken. Oké, okay, nou dankjewel voor dit moment. En uh, straks uh, zo vlak voor het einde van uh, de tweede helft. Dan uh, hoor je weer van ons. Uh, is dat oké? Okay? Nee, nee oké, okay. nee, okay. ik spreek je er zo maar even. Oké, okay, dankjewel hè. Doei. Succes daar, met uh, alle biertjes tappen en dergelijke. Ja, druk hoor. He was born on a summer day, 1951. And with the slap of a hand, he had landed as an only son. His mother and father said what a love.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 аю Left En and je Andrew Gold en and de Lonely Boy. Hadden we net uh, live contact met uh, Dash, wel met Rob van den Berg, uh, Benno. Ja, ja. En, en die in... zei van, nou ja, 5-0, dat, uh, dat uh, moet ze wel kunnen voor deze wedstrijd. Oké. Okay, Krijgen en... we ineens een uh, bericht. We hadden hem net uh, opgehangen dat het uh, 3-1 geworden nou, is. Ja, dus, hoe uh, kan het nou? Dus dat nou? In ieder geval gescoord en muiden met één man, hmm. man minder. Ja, dat is niet zo. Nou, nou, nou ja, zometeen wel. horen we wel weer uh, van Rob hoe dat nou uh, heeft uh, kunnen plaatsvinden. Ja, ik heb nog een klein berichtje. Uh, voor de laatste plaats naar het nieuws. Uh, dat kwam een persbericht van het uh, Phil Haarlem. Je kent dat, de Philharmonie. Dat is, uh, allemaal, heet allemaal anders tegenwoordig. Ja, het is veel makkelijker, hè? Ja, of veel, gewoon veel. Maar ja, dan snapt nog niemand het. Maar goed, uh, er is wat nieuws. Ze hebben wat nieuws verzonnen. En dat uh, noemen ze de Edison Jazz Nights. En dat zijn vijf unieke concertavonden in hun uh, intieme kleine zaal. Uh, wat deze avonden zo bijzonder maakt is dat alle artiesten die optreden genomineerd zijn voor een Edison Award. De Edison is de oudste muziekprijs van Nederland en wordt gezien als de nationale tegenhanger van de internationale muziekprijzen zoals de Grammy en de Brit Award. De concerten zijn uh, allemaal los te koop. En, um, nou ja, en dan even, hebben ze daar natuurlijk een aparte website of een aparte pagina op hun website. philharlemnl Slash agenda en thema's enzovoorts enzovoorts. Dan moet je gewoon even kijken en dan zie je gewoon welke uh, uh, artiesten er allemaal uh, uh, langskomen. Uh, zoals uh, artiesten Waan. Ja, ik weet niet. Ik ken die mensen allemaal niet, maar goed, het is het Thuis Nobel en Acoustic Trio. Die zitten er als, als laatste, is dus volgend jaar in mei ergens gepland. Dus allemaal uh, in ieder geval denk voor de jazzliefhebbers bekende namen. Mij zegt het niet zoveel, maar um, je kan het allemaal terugvinden op de website van veelharlem.nl. Dankjewel Berno. nog twee platen, je zei het al, of althans nog in ieder geval wat er muziek, zo, uh, tot aan het nieuws. En een van die twee platen is deze van Lionel Richie. Tot zo! Welkom deze weer eens te draaien op de radio. Running with the night, Jordan Lionel Richie. We hebben nog een 1 en 2 melding, Benno. Ja, het is een beetje, een beetje merkwaardig. Om half 2, even voor half 2, gingen twee ambulances en de traumahelie naar de, de zeeweg in Overveen. Um, ik zie nu weer om 15.17 een melding persalarm van de uh, politie dat er een ongeval met letselen op de zeeweg is. Het lijkt me niet dat het om hetzelfde gaat... want er zit een veel te groot tijdsverschil tussen. Dus mogelijk, uh, als je de zeeweg richting de zeeweg gaat... Uh, mogelijk dat je een stremming tegen gaat komen. Dus, uh, Hou het in de gaten. Ja, precies, kijk uit. Zeker, wij zijn er zo meteen weer volgende uur... het derde uur alweer van uh, Zandvoort op zaterdag. En zo nu en dan draaien we wat vernieuw. Uh, in ditmaal de BB&Q-band... Zo vlak voor het nieuws en weer. Hier zijn ze nog een keer met uh, de single Genie.